Is dat de vrouw die je beminde, die je kuste, die je streelde? Dezelfde vrouw die je beminde en die je nu niet meer bemint. Ik weet het niet, ik denk het niet, wie weet maakt het niet uit. Onvertaalbaar, onbetaalbaar, onherhaalbaar ongeluk. Allemaal verdwenen, wie weet, maakt het niet uit. Is dat de vrouw die je begreep, die je troostte, die je kende? Dezelfde vrouw die je begreep en die je nu niet meer begrijpt. Ik weet het niet, waarschijnlijk niet, wie weet, maakt het niet uit. Onverstaanbaar, onbestaanbaar, onverslaanbaar ongeluk. Allemaal verleden, wie weet maakt het niet uit. Is dat de vrouw die je vertrouwde, die je geloofde, die je lief had? Dezelfde vrouw die je vertrouwde en die je nu niet meer vertrouwt. Ik weet het niet, het zal wel niet, wie weet maakt het niet uit. Om voor...